8 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Ijzel in Noorden leidt tot enkele ongelukken. SAP onderschatte gevoeligheid Koenders-missie. En protest van sterren tegen wapenbezit in VS. Gladheid door ijzel in Noord-Nederland heeft afgelopen nacht tot een paar eenzijdige ongelukken geleid. Volgens Rijkswaterstaat raakten een aantal auto's van de weg, maar raakte niemand gewond.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 Voormalig partijleider Sap van GroenLinks heeft onderschat hoe gevoelig de steun voor de politietrainingsmissie in Koenders zou liggen binnen de eigen partij. Dat zegt ze in de Volkskrant in het eerste interview sinds haar aftreden eerder dit jaar. Het was ons voorstel, de missie stond in het verkiezingsprogramma. Niets wees erop dat de weerstand in de partij zo heftig zou worden, zegt Sap. Volgens Sap speelde mee dat ze een deal sloot met het minderheidskabinet van VVD en CDA dat werd gedoogd door de PVV. GroenLinks verloor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 Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten valt lichte regen. En daar kan het lokaal glad zijn door ijzel. Vanmiddag en vanavond trekt vanuit het zuidwesten een regengebied over het land. En de temperatuur loopt op naar 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland. een ah, Verkeersinformatie, het was wel uitgebreid te horen in het nieuws. In de provincie Groningen en in het noorden van Drenthe... heeft het verkeer ook de komende uren nog last van gladheid door ijzel.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 Goedemorgen, goedemorgen. het is zaterdag, het is 22 december. Sterren in Amerika willen dat de wapenverkoop aan banden wordt gelegd. Het is het laatste voetbalweekend, maar eerst de uitlevering van een terreurverdachte aan de Verenigde Staten. Het gaat om de Nederlandse terreurverdachte Sabir K. Die gaat zijn uitlevering aan de Verenigde Staten aanvechten. minister opstelte van justitie heeft toestemming gegeven K. op het vliegtuig te zetten. De VS verdenkt hem ervan van het beramen van aanslagen voor Al-Qaeda. André Zebrechts is advocaat van Saabierka, nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. U spant een kort geding aan eh, tegen de minister. Ja, ja, zeker. En op grond hey, om, waarvan? Ja, om, ja om, om iets preciezer te zijn. Uh, u zegt hij wordt verdacht van het beramen van aanslagen voor Al-Qaeda. Hij wordt ervan verdacht dat uh, hij heeft gevochten tegen Amerikaanse militairen in Afghanistan. Dat, dat, dat is precies waar het op neerkomt, als je alle blabla bla er vanaf uh, haalt, zeg maar. Ja, en, en, en hij, ontken, de, hij ontkent dat, um, of ontkent hij het niet? Nee, hij, hij heeft zich helemaal niet over uitgelaten of hij dat gedaan heeft of niet. Dat komt, dat komt te zijn tijd wel aan de orde, mocht hij op enig moment uh, worden uitgeleverd aan Amerika. De reden dat hij zich zo fel daartegen verzet, en de reden dat wij vinden dat hij niet moet gaan... is, hij is in Pakistan gemarteld door de Pakistaanse autoriteiten. Amerikaanse autoriteiten wisten daar vanaf. En toen is hij naar Nederland over, uh, overgebracht. En nu willen de Amerikanen hem hebben. De jongen die jongen heeft een posttraumatisch stresssyndroom. Dat kan daar niet goed worden behandeld... En de minister had veel meer onderzoek moeten doen... naar al die aanwijzingen die er bestaan dat hij is gemarteld... in Pakistan met medeweten van de Amerikanen. Dus dat, dat wordt een beetje de insteek voor dat, uh, voor dat kort geding. Want wat bent, u bang, uh, wat bent u bang voor dat er gaat gebeuren als hij wel wordt uitgeleverd? Nou, in ieder geval verblijft hij daar onder omstandigheden... die volstrekt niet acceptabel zijn. Als je kijkt naar wat er is gebeurd met de vorige zogenaamde terrorismeverdachte... die naar Amerika is gegaan, die werd daar heel slecht behandeld. west om kon... was dat, hè? Ja, klopt. Ja. Die kwam op een gegeven moment terug naar Nederland. Toen werd de straf omgezet naar Nederlandse maatstaven. Toen heeft die rechter die straf heel ver omlaag gehaald. omdat hij daar zo slecht werd behandeld. Dus er is geen enkele reden om aan te nemen. dat Sabi hier beter zal worden behandeld. Er is geen mogelijkheid om hem daar. voor zijn posttraumatisch stresssyndroom te behandelen. op dezelfde manier. als dat hier in Nederland zou uh, gebeuren. En bovendien dan gaat hij naar het land wat betrokken is geweest bij zijn martelingen. Dat, nou, dat, dat is niet acceptabel. Nou zegt u dat voor de tweede keer. Maar de, de Hoge Raad ja. heeft in april van dit jaar volgens mij gezegd... dat er geen aanwijzingen waren dat die Amerikanen betrokken waren bij de martelingen. Nee, weet u, dat ligt iets genuanceerder. De Hoge Raad heeft gezegd dat de procedure bij de rechtbank en bij de Hoge Raad... niet geschikt is om daar heel veel onderzoek naar te doen. Dus we hebben daar geen getuigen over kunnen horen of wat dan ook. En onder die omstandigheden hebben wij niet kunnen bewijzen dat het plaatsvond. De minister die heeft veel meer mogelijkheden om daar onderzoek naar te doen. En die heeft dat geweigerd. Die heeft zelfs niet eens gevraagd aan de Amerikanen hoe het zit. Nee, en dat wilt u eigenlijk. U wilt eerst onderzoek en, en voordat er een besluit ja, valt. Zeker, zeker, zeker. We willen daar veel meer onderzoek naar hebben. Niet alleen Sabir zegt dat hij gemarteld is. Er zijn een paar Nederlandse jongens na Sabir aangehouden in Pakistan. Die zijn op dezelfde plaats als hij vastgehouden. En die zeggen ook, er vinden daar martelingen plaats. En de Amerikanen zijn ja, daarbij betrokken. De, de vraag is of de martelingen in zijn algemeenheid plaatsvinden... of dat Sabir K. ook gemarteld is. Dat is nogal een essentieel verschil, lijkt me. Ja, zeker. Nee, dat, dat, dat is ja, uiteraard zo. Kijk, er vinden martelingen plaats. En Sabi zelf zegt dat er om overkomen is. Er zijn diverse psychologen en psychiaters... ook die zijn ingeschakeld door de minister... die zeggen dat hij een posttraumatisch stresssyndroom heeft... waarschijnlijk als gevolg van uh, martelingen. En er is een, een Canadese zaak, heel recent, lijkt ja. heel veel op die van Sabi-FK. Toen hebben de Canadezen geweigerd om uit te leveren aan de Amerikanen... Om, ja, op omstandigheden die heel veel lijken op de zaak van Sabi. Ook dat Amerikanen geweten moeten hebben van deze marteling. Nu wilt u uh, snel zo'n uh, kort geding uh, aanspannen tegen de minister. Ja. Dat, dat moet inderdaad ja. snel gebeuren, want anders gaat hij uh, bijna morgen ja. op het uh, vliegtuig. Nee, nee, nee. Uh, ik heb afgesproken dat me, met de minister of de mensen van de minister... dat dat kortgeding binnen drie weken aangespannen wordt. En in de tussentijd wordt hij niet uitgeleverd. Niet totdat tot er een, een uitspraak is van die kortgedingrechter. Dat horen we dan uh, ter zijn de tijd van u. Minister Hebrechts, ik dank okay. u wel voor het gesprek. Goedemorgen. Is goed. Het is elf minuten over acht. Buitenlands nieuws. Nou ja, Hetzelfde: de Verenigde Staten, maar dan van een hele andere orde. De president, daar gaat het over. President Obama die heeft een opvolger gevonden voor Hillary Clinton als Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken wordt senator voor de democraten John Kerry. Obama draagt hem voor nadat VN-ambassadeur Susan Rice zich vorige week voor de post terugtrok. Republikeinen wilden haar kandidatuur niet steunen omdat ze volgens hen de aanslag op het Amerikaanse consulaat in het Libische Benghazi in september niet zag aanpraten. Ik ga voor Kerry praten met Dirk Jan Epping, Europarlementariër, met veel interesse in de Amerikaanse politiek. Meneer Epping, uh, ja, dat is Kerry, dat is die man die we nog kennen, want hij verloor in 2004 de presidentsverkiezingen van uh, George Bush. Ja. Een, uh, een geschikte presidentskandidaat, maar wel een geschikte minister van Buitenlandse Zaken? Ja, dat denk ik wel. Uh, hij is uh, nu vier jaar voorzitter van de senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken. Hij is al jarenlang uh, senator. Hij is zeer gerespecteerd op uh, buitenlandse thema's. Uh, hij reist de hele wereld rond, uh, doet allerlei speciale opgaven voor president Obama. Dus hij was eigenlijk de meest uh, logische kandidaat om, uh, om dat nu te gaan doen. En is hij dan niet oh, een beetje de second best? Ik bedoel, uh, kleeft dat dan niet aan je? Um, nou ja, kijk, het was eigenlijk een politieke keuze, want uh, Obama die had uh, in zijn gedachten Susan Rice, als, uh, die nu ambassadeur is bij de Verenigde Naties. En uh, die nominatie is in moeilijkheden gekomen naar aanleiding van het incident in Benghazi. Waarbij zij heeft gezegd dat was een, uh, een demonstratie die uit de hand is verlopen. En waarbij de CIA vanaf het begin had gezegd dat is een aanslag geweest, een terroristische aanslag. Um, en de CIA heeft gezegd dat hebben we vanaf het begin duidelijk gemaakt aan de, aan de regering. En dan is er een strijd ontstaan over ja. wat is de juiste versie, wat heeft ze gezegd. Um, dus ze werd misschien wel gezien als geschikt, maar ze was politiek niet meer aanvaardbaar door die hele ruzie die daarover is ontstaan. John Kerry, ik denk niet dat je kunt zeggen dat hij second best is. Uh, hij is iemand met zijn eigen rechten natuurlijk. Uh, hij staat iets verder af van, uh, van Obama dan Susan Rice. Uh, maar toch iemand die dichter genoeg erbij staat om dat allemaal te kunnen doen. En die ervaring die heeft, uh, die heeft hij ook nodig. Want hij heeft te maken nu zo dadelijk met uh, zaken zoals de kwestie in Syrië. Uh, het palestijnse israëlische probleem. Uh, Iran, Afghanistan. Waar de Amerikanen zich weer terugtrekken. En waar je ziet dat de Taliban weer in de op Mars is, naarmate de Amerikanen uh, vertrekken. Ja. Uh, dus er zijn heel veel gecompliceerde uh, thema's in de wereld waar mij, waarmee hij te doen krijgt. En dan heb je ervaring nodig. En um, gaat het buitenlands beleid van uh, Amerika dan er anders uitzien? Ofwel merken we er wat van. Uh, dat geloof ik niet. Ik denk dat uh, het beleid van Amerika hetzelfde zal blijven. Dat ook de verhouding met Europa blijft zoals die altijd is geweest. Het uh, is wel zo dat er een aantal beslissingen genomen moeten worden uh, ten aanzien van het Midden-Oosten. Want daar zit eigenlijk de kern van de problemen en ook voor de regering van Obama. Obama heeft daar de afgelopen jaren weinig voor uitgang kunnen boeken. Uh, je hebt natuurlijk te maken met Iran. Wat ga je daar doen? En vooral met Syrië. Dat zal het eerste, denk ik, zijn dat op de agenda komt te staan. Omdat dat regime van Assad uh, toch zo langzamerhand uh, zwaar in de moeilijkheden. zit. Ja, maar op. moet je dan niet vooral ook goed met de Chinezen en misschien nog wel beter met de Russen kunnen opschieten? Nou, dat, uh, dat kan hij ook natuurlijk. Want kijk, als voorzitter van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken heeft hij eigenlijk altijd contact you <laughs> met, uh, met, de, met de, de, de grote spelers in de wereld. Uh, kijk, die senatoren in Amerika, dat zijn eigenlijk kleine koningen. Ja. Ik ben wel eens bij zo'n senator op bezoek geweest. Dat is alsof, bij, alsof je bij de koning of de koningin uh, op audiëntie gaat. Uh, dat zijn mensen die een heel grote staf hebben, die veel contacten hebben. Uh, en hij is ook vaak naar Duitsland geweest, naar China enzovoort. Dus hij kent dat hele terrein goed. Ja. Het is de vraag of hij het juiste uh, inschattingsvermogen heeft... om op het juiste moment de juiste dingen te doen. Ja, dat weten we pas in de toekomst... Dan moeten we echt in de glazen ja. gaan kijken. Maar heeft het misschien ook iets een beetje te maken, want kijk, de Republikeinen en de democraten, die houden elkaar in Amerika in een soort wurggreep. Daar ja. gaat dat over dat begrotingsravijn waar ze elkaar um, vrij weinig gunnen. Heeft het daar ook iets mee te maken? Uh, ik denk wel dat uh, Obama heeft gedacht, ik moet een veilige keuze maken, want hij heeft natuurlijk die onderhandelingen met de Republikeinen over wat het heette, de fiscal cliff, de begrotingsravijn, zoals u zo mooi zegt, in het Nederlands. En hij kan zich niet veroorloven dat hij nu met een kandidaat komt... die weer in de moeilijkheden komt... en die misschien niet de goedkeuring van de congres krijgt. Dus bovendien is het ook zo dat er een nieuwe directeur moet komen voor de, voor de CIA... Yeah. Uh, en een nieuwe hoofd voor het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie. Dus er zijn een aantal, er is een reeks benoemingen die door het congres moet. En een congres waarmee Obama overhoop ligt. En, en, dus, en, en ik denk dat dat de reden is dat hij liever veilige keuzes maakt. Yeah. Waarbij hij van tevoren weet, uh, uh, daarmee kom ik door het congres heen. Geen gedonder in de glazen. Meneer Epping, uh, het is duidelijk. Dank u wel. Het ja, is een helder verhaal. Dank u wel. Ja, dag. dag. Op jacht naar de laatste kerst aankopen in de supermarkt. De groothandels in Wild die maken goede tijden mee. We een waarschuwing voor IJssel in noord rente en Groningen. Die waarschuwing is nog steeds van kracht. Kan glad zijn, mocht u daar de weg op gaan, pas dus op. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Niet minder wapens, maar gewapende beveiligers op Amerikaanse scholen. Dat voorstel deed de machtige National Rifle Association gisteren. Deze lobbyorganisatie van wapenfabrikanten sprak zich voor het eerst uit... na de dodelijke schietpartij op de basisschool in Newtown. Inmiddels wordt er fel gereageerd op de plannen van de Rifle Association. Vannacht verscheen er een oproep op YouTube van bekende Amerikanen Columbine Virginia Tech Tucson Aurora Fort Hood Oak Creek Newtown Newtown Newtown Newtown How many more How many more How many more colleges How many more classrooms How many more movie theaters How many more houses of faith How many more shopping malls How many more street quarters How many more How many more Enough Enough Enough Enough. Genoeg, zegt een reek sterren in het filmpje... onder wie Gwyneth Paltrow, Jamie Foxx, Reese Witherspoon en John Legend... Ook de New Yorkse burgemeester Bloomberg heeft fel gereageerd... en noemt de oproep van de wapenfabrikanten schandalig. Demand a plan. No more lists of names. It's not too soon. It's too late. Now is the time. Before we all know someone who loved someone on that list. It's time. It's time. It's time for our leaders to act demand a plan right now right now you demand it enough enough enough enough, enough.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 for when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 Passenger was dat. Je waardeert de zaken in het leven pas als ze er niet meer zijn. Misschien bent u er al uit wat u op eerste en tweede kerstdag op tafel gaat zetten. Grote kans dat er een wildgerecht tussen zit. Want volgens trendwatchers behoren hert en haas... tot de favoriete kerstgerechten van 2012. Het is dus topdrukte bij de groothandels in wild. Uh, hazen, verzanten, wilde eenden en konijnen en duiven. 1200 stuks ongeveer. Op de laden- en losplek wordt een vrachtwagen gelost. en Die vrachtwagen is van Simon van Buren. U bent verzamelaar van wild? Ja, ik ben verzamelaar van wild. Wij gaan de jagers uh, langs die uh, wild schieten. En daar halen we het wild op. Ziet het er goed uit? Ja, dat ziet er prachtig uit. joh. Dit is prachtig mooi wild. En dan komt ook de inkoper van de groothandel, Ben Veldkamper even bij staan. Om te kijken hoe de oogst is, zoals we dat hier noemen. We pakken de naast. Wat wij moeten doen is die rug voelen. Die rug moet goed bevleesd zijn. En daar voel je aan of die haas mooi dik is ja of nee. Of die gezond is, of die mooi vol is. Nou, dit beest is zeker deze week geschoten en ik verwacht zelfs in de tweede helft van deze week. Dus ja, verser kan eigenlijk niet. En, uh, je voelt dat ook wel een beetje. Hè? Het is allemaal nog een beetje, een beetje ja, lekker stevig. Loop ik met Ben Veldkamp de wildfabriek in en dan lopen we opeens langs zes wilde zwijnen die er aan een haak hangen. Ja, dat klopt. Dit is vanmorgen door een jachtcombinatie binnengebracht. Prachtige mooie Nederlandse wilde zwijnen. Een aantal reeën iets verderop. En wij kunnen hier in de productie absoluut mooie kwaliteit vlees van produceren. Biologische kan niet, hè? Nee, biologische kan absoluut niet. Dit is het meest biologische vlees wat er is. Alleen volgens de wet mag je dit dus geen biologisch vlees noemen. Wilde zwijnen, ja, daar kun je de voedsel niet van controleren. Die eet alles wat hem op, op, het, op zijn pad tegenkomt. Dus vandaar dat je het niet volgens de wet biologisch mag noemen. Maar het is en blijft super supermooi vlees. De kratten die zojuist uit het vrachtwagentje kwamen zijn nu aangekomen op de plukafdeling. En daar zijn mensen bezig om het gevogelte verder te verwerken. Er staat een meneer achter een zaagmachine. Die haalt de vleugeltjes eraf. En iets verderop worden eenden met een speciaal apparaat van hun veren ontdaan. En dan gaat er weer een deur open. Dit is de hazenveelruimte van onze wildfabriek. Hier moet je wel een beetje sterker maag voor hebben. Wat gebeurt hier? Nou, hier worden ze dus van klaargemaakt. Ja, goed, dat betekent gewoon een, een snee in de buik maken. En vervolgens uh, uh, al zijn darmen en zijn hart, zijn leven, zijn mild, zijn nieren, zijn longen, alles wordt eruit gehaald. En ja, inderdaad, dat is... Uh, voor, een, voor een leek uh, natuurlijk geen, geen, geen, geen mooie aanblik. Nee, dat klopt. Zo ziet een hazen van de binnenkant uit. Zo ziet een hazen dus er echt aan de binnenkant uit. Fascinerend. Ja, ik heb hem liever panklaar op een bordje, maar... Uh... Vanuit de wildfabriek komen we zo rechtstreeks in de winkel terecht. En daar ligt al dat vlees dan keurig in plastic te wachten op de klant. Wat wordt dat mevrouw, mag ik u vragen? Lekker hert voor de feestdagen. Ja? Lekker toch? Dan kun je van genieten. Hij wil gewoon iets wat je niet alle dagen eet. Dus dat maakt de kerst een beetje speciaal. Wild is zeer zeker populair. Ik denk dat Wild de laatste jaren weer in populariteit toeneemt. En de mensen die, die, uh, raken er wat bekender mee, het bambi-effect is er een beetje af. En het is maatschappelijk wat meer geaccepteerd. Dus wild zit absoluut in de lift, zeker. Wat zijn nou de absolute toppers rond kerst? Nou, het hertenbiefstuk uh, rond kerst, absoluut nummer 1. Haas, een goede tweede, denk ik. Verzand, nummer 3. Wat wordt het mevrouw? Het wordt, het wordt denk ik het en wild zwijn. En dat moet en even, even heel. Hele... Gaat u met? Ja. Nou, heerlijk, eet je ja. smakelijk alvast. Dankjewel, jij ook. hè? En van Martijn moest ik die muziek ook nog een tijdje laten staan. Martijn Bink was dat bij de Wildfabriek. De eerste seizoenshelft van de Eredivisie zitten bijna op AZ en Twente zijn al klaar. Maar de rest van de clubs die moeten nog hun wedstrijd spelen. Laatste wedstrijd. Maar het is al met al, want we kunnen de balans op gaan maken. Een spannend seizoen tenminste. die dat vind jij toch ook, die Houtkamp? Ja, zeker Bert. Op alle fronten. Zowel bovenin, in het midden als onderin is het ongekend spannend. Ja, want hoeveel koplopers hebben we gehad? Uh, nou, uh, kijk naar, uh, even kijken. Twente, PSV, Ajax uh, heeft het een tijdje moeilijk gehad. Maar uh, ja, Twente staat nu bovenaan. En als PSV vanavond de late wedstrijd om kwart voor negen... Uh, weet te winnen van uh, FC Twente, staat PSV weer bovenaan. Ja, laten we met Twente... Uh, van, uh, ja, precies. Laten we met Twente eventjes beginnen. Gisteren de 3-0 ja. overwinning uh, op AZ. Um, ja, verrast Twente nou nog? Of behoren ze gewoon tot de top uh, van Nederland? Uh, aan de ene kant verrassen ze. Uh, men had, en dat merk je ook in het wereldje, zeg maar weinig op met uh, McLaren. Is dat wel zo'n goede trainer? Het materiaal is uitstekend. Het, he, ze hebben een brede band. Ze, bank, ze hebben. Goeie spelers, en dat bleek gisteravond weer. Want het was een uh, bijzonder amusante wedstrijd gisteravond in Alkmaar tegen AZ. AZ een beetje geflateerd uh, verloren met 3-0, maar toch... Uh, veel mensen dachten eigenlijk dat Twente het niet meer zou maken dit jaar. Maar verrassend genoeg doen ze het heel erg goed. En ze missen ook nog een aantal spelers. Want uh, bedenk maar dat uh, Sander Bosker bijvoorbeeld nu weer op het uh, doel staat... omdat Michailov geblesseerd was. Bieland was uh, geblesseerd. Uh, en die komen allemaal terug in het tweede seizoen zelf. Dus, dus die... FC Twente is een hele belangrijke outsider voor de titel. Heb je ook eigenlijk een, een ploeg waarvan je zegt... nou, het valt me een beetje tegen. Uh, ja, 17e plaats, Rode JC bijvoorbeeld. Ja. Ja, Heerenveen is natuurlijk uh, met uh, Marco van Basten... staan maar vier puntjes boven de 18e plaats op de uh, 13e plaats. Dat valt echt heel erg tegen. En ja, ook AZ... Uh, ondanks dat ze gisteren heel goed voetbalden of heel aardig voetbalden... Uh, valt gewoon uh, uitgesproken tegen. En dat zijn de ploegen, maar uh, misschien moeten we het ook wel even over de spelers hebben. Uh, zijn er spelers daar die gewoon zich uh, deze competitie ontzettend ontwikkeld hebben? Die er gewoon bovenuit uh, uh, steken? Boni natuurlijk. Ja, Boni is... is uh... Uh, is, is heel apart. Maar wat dacht je van Pelle? De man die ja. uh, eigenlijk bij, bij uh, AZ... Had niemand eigenlijk wat van uh, verwacht. hè? He? Leuke jongen ziet er goed uit, maar voetballen kan hij niet. Uh, en hij, uh, hij maakt het ene naar het andere doelpunt... En wat ik het, het meest knappe van Pelle vind... hij uh, heeft nu een, een, een doelpunt of 12, 13. En uh, hij neemt de penalties niet bij Feyenoord. Want dat is ook een... Uh, Boni neemt bijvoorbeeld de penalties. en uh, Anders had hij nog veel hoger gestaan. In ik het, vond die uh, van... Uh, wat was het? Woensdagavond. Ja, Wel schitterend hoor. Die panenka. <lacht> oh, de zogenaamde panenka. Ja, was, uh, was echt genieten. Ja. Yeah. Goed, hey, dat, zijn, uh, dat zijn de spelers... Uh, die er een beetje bovenuit springen. Ik, ik hoorde net al... Jeroen Elsoff, die stelde de vraag... geloof ik aan iedereen... van wat gaat er naar de winterstop gebeuren... aan de veeltransport. Plaatsvinden. Ik heb geen idee. Wij dachten van de zomer ook dat er aardig wat zou uh, gaan gebeuren. Uh, ja, het geld is een beetje op overal. En als er een, een toptransfer komt... dan vrees ik toch dat het spelers zijn die van Nederland naar het buitenland gaan. Boni is natuurlijk uh, uh, zeer geliefd overal. Met name Rusland is het uh, beloofde land wat geld betreft. Daar kan alles. Uh, dus ik vrees dat als een hele goede voetballer... denk aan een jongen als Maher... Weggaat, dat het toch uh, richting het buitenland is. Maar er is geen pijl op te trekken op dit moment hoe het met het geld zit. En als ploegen in Engeland bijvoorbeeld even in het nauw yeah. zitten. dan kunnen ze ook nog op het laatste moment toeslaan. Die hebben altijd wel weer een rijke oom ergens. En ja. uh, die, nou, tot slot eventjes, we moeten even de ranglijst opmaken. Uh, ja. Twee dingen. Eén, wie degradeert het? Twee, wie wordt de kampioen? Uh, ik had verwacht dat uh, Willem II. Uh, doe me een beetje pijn, maar toch uh, heel erg duidelijk zou degraderen. Maar staan maar, uh, ja, ik zei het al, vier puntjes achter Heerenveen. Uh, en kampioen, ja, PSV moet het eigenlijk worden. Maar dat is echt een open strijd. Ik zie Vitesse toch afhaken in het tweede gedeelte. En uh, laat ik het dan toch maar op PSV houden. Ik geloof dat wij dit gesprek nog een keer gaan doen... maar dan ergens 10 mei <laughs> of zo. <laughs> nee hoor, Andy. Hey, dankjewel voor vanochtend. Okay. Een uh, mooie dagen. Dank zo, wel, dadelijk. Peter en Mieke die vragen zich af wat we kunnen gaan drinken met kerst. En dan gaat het niet over een glaasje water. Ze hebben ook nog een onderwerp over of er leven is op Mars. En stappen we over of niet. En dat gaat dan weer over de zorgverzekeringen. Mooie dag verder. Radio 1. Het NOS-journaal. Bureau Jeugdzorg krijgt het toezicht over de twee broers uit vijf huizen die op een zeilreis langs Europese landen zijn. Dat heeft de rechter bepaald. De kinderbescherming wil dat de broers van 15 en 14 weer in Nederland naar school gaan. De jongens vertrokken in augustus om aandacht te vragen voor hun situatie. Ze zeggen dat ze vanwege hun dyslexie op geen enkele school terecht kunnen. Voormalig partijleider Sap van GroenLinks heeft onderschat hoe gevoelig de kunduz lag binnen de eigen partij. Sap zegt in een interview met de Volkskrant dat niets erop wees dat de weerstand zo groot zou zijn. Volgens haar speelde mee dat ze een deal sloot met een kabinet dat werd gedoogd door de PVV. In het noorden van het land zijn vannacht een paar ongelukken gebeurd door de gladheid. Er raakte niemand gewond. Door IJssel kan het in Groningen en de kop van Drenthe verraderlijk glad zijn. En een Duits persbureau heeft een verpleger van het ziekenhuis in Innsbroek... begin dit jaar drie ton geboden voor een foto van prins Frizo. De prins lag begin dit jaar een tijdje in dit ziekenhuis na zijn ski-ongeluk. De verpleger ging niet in op het aanbod en stapte naar de directie. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weeronline. De rest van de ochtend verloopt bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de ochtend gaat het vanuit het zuidwesten wederom stevig regenen.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 Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de Nieuws Show. Het is vijf minuten over half negen. Om negen uur dan komt Willem Post. En met hem gaan we praten over de man van het jaar... volgens Time Magazine, Barack Obama. Man van het jaar of niet... Zijn problemen stapelen zich op. Dan gaan we met Maarten Zegers de voortdurende strijd in Syrië behandelen. En we gaan het ook hebben over de vraag... hoe zit het eigenlijk met de verslaggeving? Ilja Gort gaat ons adviseren over welke wijn bij het kerstdiner... en astrobioloog Inge Loes ten Kate neemt ons mee naar Mars. Want zij kweekt namelijk marsbestendige organismen. Om tien uur... Gérard Depardieu, die heeft de halve natie over zich heen gekregen... nu hij over de grens is gewonnen in België. Hoe is die enorme ophef te verklaren? Moeten we het misschien zoeken in de richting van Obelix? De Woefside Story, dat is een familievoorstelling van het Rood Theater... waarin acteurs in een hondenlijf zitten. Het ziet er echt fantastisch uit, daar gaan we het over hebben, over die pakken. En Jacques Tous, de gouden stropwinnaar kwam dat zijn boeken werden vernietigd. Hij gaf ze aan de voedselbank. Tussendoor bespreekt het Hogevorst ook nog de boeken. Zometeen de vraag, moeten wij nog overstoppen met die zorgverzekeraar? Maar eerst gaan we naar Rome. Het kerstfeest nadert een belangrijke tijd natuurlijk voor Rome en de katholieke kerk, die na met meteen zich fors roerde. Want paus Benedictus XVI heeft zich gisteren opnieuw bijzonder negatief uitgelaten over homoseksuelen. Volgens de hoogste kerkleider manipuleren homo's de rol die God hen heeft gegeven... en vernietigen ze daarmee de essentie van het menselijk wezen. De paus deed zijn uitlating in de jaarlijkse kersttoespraak... voor medewerkers van het Vaticaan. En die toespraak geldt als een van de belangrijkste speeches van de paus. En eerder deze maand zei de kerkvorst al... dat het homohuwelijk een bedreiging is voor de wereldvrede. Net als abortus en euthanasie. Bij ons is aangeschoven vaticaankennende Stijn Vens. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, is er nou enige actuele aanleiding... om opeens uh, over de homoseksuele behoorlijk hard keer te gaan? Nou, ik zou zeggen van wel. Uh, want als je ziet dat in een land als Engeland op dit moment... het homohuwelijk uh, uh, op de nominatie staat... in Frankrijk is een hele felle discussie aan de gang... over het homohuwelijk, over de, ook over het adopteren van kinderen... door homoseksuelen. het speelt in Amerika... Dus uh, je zou kunnen zeggen dat de paus die, uh, als het gaat om een aantal landen... heel lang geriefelijk in zijn zetel kon zitten. Want dat soort voorstellen kwamen daar niet. En nu zelfs zit het in zijn eigen achtertuin in Italië. Nu toch ook weer, er komen verkiezingen aan. Uh, voorstellen in die richting komen. Uh, hij voelt, en met hem al die uh, bisschoppen in de hele wereld... dat ze de strijd aan het verliezen zijn. Ja. En des te meer reden om uh, vlak voor het kerstfeest, als iedereen goed luistert... Om, um, om dat nog eens één keer heel goed uh, te zeggen. En wat dacht, wordt... juist, uh, zou die, had hij die niet even kunnen wachten tot na de kerst? Nou ja, de kerstfeest is, is natuurlijk wel altijd een, een punt, een, een moment... dat de mensen goed luisteren. En vergeet niet dat die reden van, uh, van gisteren... dat is een soort state of the union... Van de paus noemt de dus state of the church. Het is eigenlijk misschien wel een van zijn belangrijkste redenen die een paus in een jaar houdt, omdat hij in die reden eigenlijk de prioriteiten aangeeft voor het volgend jaar. Okay. En voor hem zijn dat de, de rol van de kerk in de wereld om de dialoog op allerlei vlakken te bevorderen en de, de positie van de familie. En hij vindt dat die positie bedreigd wordt. En dat bedoelt hij met de essentie van het menselijk wezen? Hij bedoelt met de essentie van het menselijk wezen dat uh, volgens de paus. Uh, God de, de, de, de aarde op een bepaalde manier geschapen heeft. En dan heeft hij het ook over de rol van man en vrouw. Hè. Om maar even te zeggen, sinds Adam en Eva. Uh, de, uh, wat ook wel de natuurwetten... Uh, wordt genoemd. En hij vindt dat het homohuwelijk, maar ook dingen als abortus en euthanasie... een bedreiging zijn van die natuurlijke orde die uh, door God is vastgelegd. Uh, en daarom komt hij in het geweer. Hij heeft onder andere uh, Gilles Bernheim hè, geciteerd. De opperrabijn van Frankrijk. Die zich ook fel verzet heeft tegen de legalisering van het homohuwelijk. Zit hij een bondgenoot in deze man? Ja, uh, en hij, heeft, uh, hij wil ook graag dat uh, andere religies met hem uh, die strijd gaan voeren. Uh, dat is ook in Engeland al... Al, al gebeurt. En in Frankrijk, in Frankrijk trouwens ook. En deze Bernheim heeft een nogal felle aanklacht gedaan... tegen, de, tegen het voorstel van de Franse regering om het, uh, het homohuwelijk uh, in te voeren. Ja, hij zoekt zijn bondgenoten. Hij mm -hmm. zoekt zijn bondgenoten uh, in, aan alle, uh, meest meeste terechterzijde. Uh, dus orthodoxe joden, orthodoxe christenen. En uh, ja, dat zijn zijn bondgenoten op dit moment. Ja, en dan heel fors, want om zoiets dan ook nog... een bedreiging voor de wereldvrede te noemen... Dan, Dan ga je het toch fors tegenaan. Hoor. Ja, je gaat er fors tegenaan. Het, is trouwens niet, het, het wordt vaak gedaan als de paus dit soort dingen zegt... Alsof, als een soort uh, bliksemschicht bij helder hemel. Maar dit heeft hij al heel vaak gezegd. Ja? Hij heeft het uh, al drie jaar geleden ook gezegd. Toen verbond hij het met het milieu. Hè? Uh, hij zei, het is prachtig dat we ons zo druk maken... Om de, om de schepping, om de aarde en om de duurzaamheid... Maar maar mogen ook eens druk maken over een andere bedreiging voor de schepping, dat is namelijk uh, homohuwelijk, abortus en euthanasie. Ja, hij gaat er stevig tegen en ik denk dat dat komt omdat uh, er is een actualiteit. Hè? Uh, aantal landen staat het nu op de, op de nominatie, maar ook in Zuid-Amerika. Dat was toch lang, zou men zeggen, een, uh, een rustige achtertuin voor deze paus. Ja, een land als Mexico, een stad als Mexico heeft het homohuwelijk ingevoerd. Ja, de, de, uh, in Ierland wordt binnenkort een abortuswet ingevoerd. Ja, De paus ziet langzamerhand de grond onder zijn uh, voeten uh, wegzakken, wat dat betreft. Ze ook in, in Afrika en uh, Azië? Nee, Afrika en Azië spelen hele andere problemen. En dat moet ik ook wel even zeggen. Kijk, de, de, de redens van de paus worden in Nederland en, en in het Westen in ja, die zin nogal eenzijdig gelezen. Want bijvoorbeeld de reden van vorige week, waarin hij het homohuwelijk een, een, een wond van de wereldvrede noemde. Um, heeft hij allemaal prachtige dingen gezegd over de rol van de vrouw? En mensen, het, het recht op arbeid en de, en de crisis. Nou ja, daar is in Nederland niet veel van aangekomen. Wat heeft hij dan nou gezegd over de rol van de vrouw? Nou, dat de vrouw <laughs> recht heeft op, een, op, een, op, op, op werk. En op een, op een, op een gelijkwaardige beloning. Zo. Als het gaat om werk. Nou, dat is wel logisch. Nou, nou ja, kijk, het probleem is dat wij in Nederland. lachen wij hier een beetje om. Nou, maar ja. in een land als Afrika. Ja. Daar zijn dit soort dingen helemaal niet normaal. Nee. En daar worden dit soort uitspraken eruit gepikt. Ja. Ik wil niet zeggen. Uh, uh, maar. maar Kijk, hij zegt allemaal prachtige dingen... maar hoeft mij in één regeltje iets te zeggen... over, uh, over gender, of over homo's, of over het homohuwelijk. En de rest van de toespraak wordt helemaal vergeten. Aan de andere kant kan je dus zeggen dat deze paus wat betreft communicatie nog wel een paar uh, lessen kan gebruiken. Maar goed, dat uh, de rest helemaal vergeten wordt, dat is in het westen zo... maar in, het, uh, in de rest van de wereld wordt het juist precies andersom ja. beleefd. Ja, nou ja en, en, dat, is, en dat... dat is jammer voor hem. Maar kijk, het probleem is, hij was hij ging, drie jaar geleden ging hij naar Afrika... en dan heeft hij op het vliegveld uh, van Yaoundé, de hoofdstad van Cameroen... een keiharde toespraak tegen corruptie gehouden. Met hem naast hem, een van de meest corrupte presidenten van Afrika. Jammer alleen dat hij in het vliegtuig naar Afrika toe... Uh, uh, andere dingen over condooms, had gezet. De, al die uitspraken over corruptie en de rol van de vrouw Afrika, verdwenen als sneeuw voor de Afrikaanse zon. Ja, maar dat, dat weet je toch? Je, je, ja, wij, hij, hij is toch, je zegt dat het is geen held in de communicatie Ook al Twitter die, die dan tegenwoordig. Ja. Maar hij weet toch... Don Donders goed uh, waar de pijnlijke punten liggen. Alleen zal er wel iemand zijn die hem dat vertelt. Ja, hij weet dondersgoed waar, waar de pijnlijke punten liggen. Tegelijkertijd is het iemand die niet bezig is met imago... Okay. of hoe breng ik die boodschap nou het beste. Hij hoeft niet bang te zijn dat hij niet wordt, wordt herkozen... <lacht> of dat hij wordt ja. afgezet. Hij, vind, kijk, hij vindt ook gewoon dat, dat het homohuwelijk een bedreiging is... voor het traditionele huwelijk. Ja, maar dat begrijp ik nog. Maar voor de wereldvrede, dat begrijp ja. ik niet. Nou ja, kijk, het probleem is dat deze man een, uh, die, die een theoloog is... Ja. en uh, uh, vaak filosofische betoog houdt... dat de hele, hele opmerking van die bedreiging van die wereldverheden... hij noemt het woord homohuwelijk helemaal niet. heeft hij gisteren ook niet gedaan. Hij, hij, hij heeft het woord homoseksueel volgens mij nog nooit in de mond genomen. Het gaat allemaal in... Ja, wat Hoe taal. noemt hij het dan? Hij noemt het... Um, ja, uh, gisteren heeft het bijvoorbeeld heel, gehad over gender. Hè, de hele discussie over de rolverdeling van man en vrouw. En die hele discussie over gender... Vind ik, is een bedreiging... voor de traditionele verdeling... tussen man en vrouw, zoals die in feite al ja, geldt ja. sinds, sinds Adam en Eva. Maar hij noemt het woord homo. Dus de, voor gisteren groot koppen, paus, dubbele punt. Homo's vernietigen mensen de kaart. heeft die goede man helemaal niet gezegd. Hij bedoelt het wel. Maar... Hij zegt het niet. Hij zegt het niet. Is, is niet een vraag? Je weet toch, na alle aanvragingen en alle commoties... die er in vorige toespraken enzovoort zijn geweest... dan zou je toch zeggen dat er adviseurs daar eh, rondlopen. Genoeg, qua communicatie. Want ze hebben niet alleen een eigen kans, Ze hebben een giga-publiciteitsapparaat die daar een advies in uitbrengt... hoe je dat misschien toch iets handiger kan plooien... en misschien de kerst niet eh, kan verzieken van een hoop mensen... door dit soort dingen te doen. Ja, dat zou je, dat zou je denken. Ja. Uh, het, het probleem is dat ze hebben een gigantisch publiciteitsapparaat. maar het is buitengewoon ingewikkeld georganiseerd. Het werkt langs elkaar heen. Nu is een half jaar geleden een oud-collega van mij, Greg Burke... dat is verslaggever van Fox News, is aangesteld als een soort spindokter, En die probeert nu in dat woud van bureautjes en, en, en woordvoerders... Uh, wat stroomleidingen uh, te brengen. Dat is goed gelukt als het gaat om het Twittergedrag van de PAUS. Dat was een gelikte persconferentie. Daar zat een vrij goed verhaal achter. Maar ik ben bang dat deze Greg Burke, die spin-dokter... hier weer hopeloos heeft, niet gefaald, maar niet is ingelicht. Wat ook heel vaak gebeurt. Dat mensen toespraken lezen die op hun deelgebied liggen. Ik ben hem niet ingelicht. En ja, dat is het probleem. Daar komt ook nog bij dat het mediabeleid van de PAUS... Gestoeld is op een um, oud concept. Dat wil zeggen: twee dingen zijn belangrijk. De boodschap moet zo goed mogelijk worden uitgedragen. Mm -hmm. En de pauze moet vooral verdedigd worden tegen alle ellende die hij naar zijn hoofd. Uh, maar iets over strategie of dingen laten lekken. Hè, wat, wat, wat in Nederland, in de Nederlandse politiek uh, uh, gebruikelijk is. Ja, daar hebben ze toch nog steeds weinig kaas van gegeven. En, en deze pauze moet ik ook zeggen, die. Uh, die, dat is vrij, leeft vrij teruggetrokken. Heeft bijvoorbeeld geen computer. Dus die is vanochtend niet achter zijn computer gaan zitten. En heeft gegoogeld: paus, toespraak. Eens kijken wat de reacties zijn. Die, uh, die, nee. Dat dringt niet, niet tot hem door. Dan, dan, dus dan is, komt er toch zo'n we wachter wel met een stapel van die dingen aan. Uh, nou ja, hij heeft een secretaris, wat gebeurt? Is, de paus heeft inmiddels ontbeten. Uh, uh, dat Zijn secretaris is met de ochtendkrant gekomen... en die, die bladert het door en die leest eens wat voor. <lacht> He, ik denk dat hij begint met het weerbericht. En vervolgens, en je zal niet zeggen van... hé, uh, hey, hier staat uh, negatieve reacties op toespraak paus. Dit alles dringt niet tot... De heilige falen door. En dat, dat twitteren, we hebben, noemden het al even... hij heeft 1,2 miljoen volgers opgebouwd. Hè? Maar hij volgt zelf slechts zeven mensen. Echt, dat is natuurlijk ook een slecht teken. Nou, nou ja, dat ja, hij nou dit... niet veel mensen bereid is te luisteren. Nou, het is nog erger, die zeven mensen, dat, dat, dat is hij zelf. Ja, precies. Hij, ja. hij twittert in het <laughs> Engels. Ja. En hij heeft ook nog uh, accounts in het, in het, in het, uh, in het Spaans, en het Portugees. Dus of uh, hij leidt aan een meervoudige persoonlijkheidsstoornis... Of hij is er niet geïnteresseerd in wat de rest van de wereld twittert. Ja, ja, ik dat denk dat denk laatste. Ja, dat, denk, dat laatste denk ik ook. Ja. Dat is toch een heel, heel slecht teken. En dan eh, twittert hij nog wel onder de naam Pontifex. Dat betekent toch Bruggenbouwer? Ja, maar het is voorlopig. Staat hij aan de ene kant van de oever? Ja. En uh, hoopt hij dat er aan de andere kant van de oever miljoenen mensen zich verzamelen om naar hem te luisteren? Ja. Is er nou wel uh, binnen het Vaticaan discussie hierover? Of worden als dit soort aanvallen... want he, je, je, dit is natuurlijk allemaal redelijk uh, voorspelbare reactie... in de westerse wereld. Zeker wordt hier verontwaardigd op gereageerd. Uh, gaan dan gewoon de gordijnen dicht... en dan wachten we gewoon eventjes uh, twee weken... en dan hallo, daar zijn we weer. Nou, een groot deel van de mensen in het Vaticaan denkt zo. Bijvoorbeeld als het gaat om het hele seksueel misbruikschandaal. Daar heb ik mensen in het Vaticaan behoorden zeggen van... nou, het is even moeilijk. Maar als we dan maar rustig wachten, dan gaat het vanzelf wel weer over. Mm. He, want ze voelen daar dat ze, de, dat ze de eeuwigheid in de rug hebben. He, ze hebben alles overleefd. De, de verlichting, de reformatie. Maar vergeet niet, er zijn ook een heel hardwerkende werkende medewerkers in het Vaticaan. Mensen met een ideaal, die echt willen dat het met die kerk goed gaat. Ja, en die zitten nu ook met kromme tenen bij de kerstboom. Ja. Maar dat laatste wat u zegt, namelijk we hebben de eeuwigheid in de rug. Dat is natuurlijk ook een soort van waar geweest tot nu toe. Ja, want als je, nou, ik heb het al, als je in Rome loopt langs het Vaticaan... die gebouwen staan er al even. En die, die, die gebouwen zullen er ook nog wel een hele tijd blijven staan. Ja, maar alleen komen er minder op bezoek, toch? Nou, qua toeristen niet. Maar nee. uh, wat we ook niet moeten vergeten is dat wij de neiging hebben... om die Rooms-Katholieke Kerk vanuit het Westen te bekijken. En hier gaat het inderdaad niet goed. In Nederland gaan er al, uh, allerlei kerken dicht. Maar in Afrika en Azië... Uh, is er een enorme groei. En wereldwijd schrijft de multinational Vaticaan... wat dat betreft nog zwarte cijfers. Ondanks deze toespraken van de paus. Hartelijk dank voor uw uitleg. We spraken met Vaticaan-kenner Stijn het ging dus over de ontmerkelijke uitspraak... van paus Benedictus de 16e over homoseksualiteit aan de vooravond van Kerst. Maar dank wel, u. hij heeft wel de buddlegratie gegeven. Zo is Dat het. dan weer wel. Goed, een ander onderwerp. Vanaf vandaag heeft iedereen nog precies tien dagen de tijd... om van zorgverzekeraar over te stappen, van de ene naar de andere. En de verwachting is dat veel mensen dat nog zullen doen. Immers, meer mensen zijn bezig met besparen. En na de energierekening is nu echt de zorgverzekering aan de beurt. En ook daar kan op bezuinigd worden. Maar hoe? We gaan het vragen aan Peter Ruis, Hij is directeur en oprichter van vergelijkingssite ZorgKiezer.nl. Goedemorgen, meneer Ruis. Goedemorgen. Ik heb gisteren weer net uh, mijn uh, zorgverzekering uh, betaald. Ik heb helemaal niet uh, uh, gekeken. Ik vind het zo'n gedoe. Uh, geldt dat voor steeds minder mensen? Nou, elk jaar stappen er meer mensen over. Ja, uh, vorig echt, jaar ja. waren het er zo'n 1 miljoen. En het grappige is, die wachten echt tot het allerlaatste moment. Want eigenlijk, de meeste mensen hebben er geen zin in. Vinden ja. het niet leuk. Maar met de onzekerheid over volgend jaar, wat gaat er gebeuren... zijn mensen echt op zoek naar waar valt het te besparen. En die zorgverzekering, dat is toch elk jaar een, een flink bedrag. Wat het ook weer uh, omhoog gaat, zeg maar... Volgend jaar gaat het eigen risico naar 350 euro. Uh, dus mensen zijn echt aan het kijken waar kan er wat af En ja, zorgverzekering leent zich daar ook goed voor, vinden mensen. Ja, u zegt er zit een stijgende lijn in. Kunt u daar wat cijfers bij noemen? Percentages? Nou ja, rond uh, uh, de overstap van het oude stelsel... het ziekenfonds naar het zorgstelsel... zijn heel veel mensen overgestapt. Zo'n 20 procent van de Nederlanders. Daarna is het wat teruggelopen. Maar de afgelopen jaren zie je dat elk jaar het wat meer wordt. En vorig jaar dus 1 miljoen mensen. Die overstappen, en, ja, die daar ja, echt helemaal voor gaan zitten. die kerst, zeg maar. Dus iedereen heeft het op zich. Een lijstje liggen, ja. uh, uh, staan... dus ja, deze dagen, de stille dagen. En ja. valt er dan serieus wat te verdienen eigenlijk? Nou ja, mensen zijn op zoek naar besparing. Uh, en dat betekent, uh, er zijn grote verschillen tussen de duurste en de goedkoopste. Dit jaar uh, meer dan ooit 300 euro scheelt dat. Uh, voor dezelfde uh, voor de per jaar? verzekering eigenlijk. Voor exact hetzelfde pakket? Voor het, hetzelfde pakket bij elkaar is het verschil 300 euro per jaar. En dat is heel fors. Um, want je zomaar bij de duurste zitten. Um, ja. Dus er zijn een aantal trends wat mensen doen. Uh, een van die dingen is overstappen naar een online zorgverzekering. Die zijn vaak 10% goedkoper. Dat dus dat scheelt even? al... 120 euro, um, wat je dan tot 150 euro wat je goedkoper uit bent. Wat is dat? Een online zorgzekerheid betekent dat je het via internet zelf regelt. Dus uh, je vraagt hem aan via internet en daarna ook alle declaraties en zo uh, vinden via internet plaats. Dat daar kijken sommige mensen een beetje vies bij. Jij, jij kijkt een beetje naar. Nou, moet ik, ik dat denk nou, wel? nou ja, Maar andere mensen denken, als je ze je niet meer naar de brief Ja, nee, dat begrijp ik ook wel. Ik denk misschien heel snel gedoe en misschien kan ik het me ook veroorloven om. om laten we zeggen, 100 euro meer te betalen dan strikt genomen nodig is. Dat ja. is natuurlijk ook nog een maar Wij krijgen heel veel telefoontjes. We hebben ook uh, mensen uh, die ons kunnen bellen, zeg maar, via de site. Uh, uh, en daar horen het ook veel mensen. Die mensen zeggen, ja, ik ben werkeloos geworden. Uh, ik moet wel. Hm. En, uh, en wat, ik, wat de mensen dan doen, is die basisverzekering in stand houden. Maar kijken van, kan het allemaal wat minder? En uh, dan horen mensen die zeggen, ik bespaar 80 euro per maand. Ja. En dat is dus 1000 euro per jaar, wat ze nu goedkoper uit zijn. En Je wat... krijgt er wel een stuk minder dekking voor, natuurlijk. Ja, want wat wordt er dan geschrapt? Um, mensen kijken, uh, er is dit afgelopen jaar heel veel te doen geweest over de zorgverzekering. Uh, twee weken lang heeft heel Nederland het over inkomensafhankelijke premie uh, gehad. Ja. Uh, dus het was wel een onderwerp. Uh, maar wat er dan geschrapt wordt, is uh, uh, kijken die tandarts, bijvoorbeeld, uh, als ik er naartoe ga, uh, is het dan zo dat ik vaak alleen maar controle heb uh, en soms een gaatje. Of heb ik een slecht gebit. In het eerste geval uh, kan het uit om wellicht te zeggen van nou, dan betaal ik hem uit eigen zak, en dan hoef ik die premie uh, niet te betalen. En dat is voor veel mensen voordelig. Je ziet een trend dat gezonde mensen zeggen... ik stop met... of ik schroef die aanvullende verzekering terug. Wat betekent dat? Dat meer mensen uitstappen, gezonde mensen... terwijl de kosten voor verzekeraars gelijk blijven. Betekent dat die over een kleine groep mensen verdeeld moet worden... en uiteindelijk die premies voor de rest omhoog gaan. Ja, dat kan ook niet anders, natuurlijk. Want maar... uiteindelijk is het gebaseerd op een soort van solidariteitsprincipe. Exact. Dus als gezonde mensen, dat zie je niet alleen... bij de aanvullende verzekering, maar ook bij het eigen risico. Ik kan er zoiets over vertellen. Maar gezonde mensen besluiten om daar ook uh, uit te stappen. Betekent, er blijven minder uh, mensen over... en vooral ja. de gezwaardere gevallen blijven zitten. Ja. Waardoor uiteindelijk de premies omhoog gaan... en nog meer gezonde mensen ja. uitstappen. En uiteindelijk betekent dat dat mogelijkerwijs... die aanvullende verzekering... Te dus u zegt eigenlijk... Dat, dat, dat moeten we niet doen, dat geschriep en dat geschraap? Nou ja, dat kun je wel zeggen, maar uh, het is want, wel want heel erg we, Ja, nee, dus, dat snap ik wel, maar in, op de lange termijn... Uh, is dat gewoon helemaal niet uh, geen goed idee. Nou, als je naar de solidariteit in het zorgstelsel kijkt... dan betekent dat inderdaad dat mensen gewoon uh, uh, meer uit eigen zak gaan betalen. Want de politiek is bezig om steeds meer uit het basispakket te halen. Dat betekent ja. dat er minder... de rollator gaat bijvoorbeeld dit jaar ook weer uit. Volgend jaar staan er andere dingen op de, op de rit wordt overgegeven naar de aanvullende verzekering... en daar zijn mensen logisch bezig met te rekenen... is het voor mij interessant? En dan is het voor heel veel mensen uh, interessant om dat wat terug te schroeven. Maar misschien is het ook niet altijd zo verstandig... om die aanvullende verzekering te schrappen? Nee, zeker niet. Je moet, je moet kijken uh, uh, wat, wat is er voor mij. Maar dat betekent verzekeraars spelen daar ook wel op in. Ja, maar de ellende is. Je weet gewoon nooit van tevoren wat je gaat overkomen. Dus het is ook ontzettend lastig om dat te doen. Zeker. Je dus... kan wel denken, oh, ik heb zo'n goed gebit, ik, ik, ik, ik schrap die aanvullende verzekering en zo meteen dan val ik struikelijk over een plankje... En, en, en, en dan liggen al mijn voortanden uit, ik noem maar iets. Er, er wordt al zo jarenlang gezegd dat Nederlanders erg oververzekerd zijn. We vinden het heel prettig om heel alles goed voor ja. elkaar te hebben. Maar dat loopt wel in papieren en, en mensen zijn dus aan het kijken... en dan valt voor ze te besparen. Dus als je als gezin 400, uh, 500 uh, uh, euro kan besparen per jaar... en voor daarvoor 10 minuten op een site wat moet gaan uitrekenen... Ja, dan doen mensen dat. Maar uw stelling is dus, als dat inderdaad gebeurt... en u ziet het gebeuren... Dat betekent onvermijdelijk dat uh, volgend jaar de premies echt een stuk hoger zullen worden. Nou, de premies de zullen inderdaad, als dat zo doorzet, uh, fors hoger worden. Hetzelfde geldt voor het eigen risico. Het kabinet heeft daar een denkfout gemaakt. Want elk jaar wordt premie, uh, gaat de premie wat omhoog en het eigen risico ook. Komend jaar stijgt dat echt fors. Van 220 euro, wat iedereen sowieso kwijt is, naar 350 euro. Betekent dat ook hier weer, die gezonde mensen... als je weet dat je afgelopen jaren eigenlijk toch alleen maar naar de huisarts gaat... en af en toe een medicijn dan maak je die, uh, die 350 euro nooit op. Dan kun je er dus beter voor kiezen. En dat doen dus heel veel mensen om een hoger eigen risico te nemen. Tot hoe hoog kan dat? Tot uh, 850 euro. Dan krijg je dus 500 euro eigen risico erbij. Maar dan kan de korting die je daar krijgt, uh, door krijgt oplopen... tot meer dan 300 euro. Uh, dus uh, uh, als je die 350 euro denkt niet vol te maken... en je kijkt, afgelopen jaar heb ik, heb ik wat gehad. Huisharts hoort uh, er niet bij. Tandarts en fysiotherapie ook niet. Het gaat echt om het ziekenhuis en om medicijnen en dat soort zaken... ja, dan is het voor heel veel gezonde mensen aantrekkelijk om dat te doen. En dat zien we gebeuren. En ook dat betekent straks dat uh, wij met z'n allen... en dus ook niet gezonde mensen, ouderen vaak en chronisch zieken... veel meer preem moeten gaan betalen. En dat is het effect van het verhogen van dat eigen risico... wat misschien heel leuk klinkt, maar ervoor zorgt dat... Uh, wel die solidariteit op het spel staat. Dus dan kan die politiek er weer opnieuw over na gaan denken. Nou, ik, ik vind dat ze er wel eens een keer structureel over moeten nadenken. Niet elk jaar een beetje eruit en de premies wat dan hoog... en het eigen risico omhoog, maar structurele wijzigingen... en komen met een echte oplossing, want dit is een beetje kaarsgaven. Het rare was, dat systeem functioneerde toch goed tot een paar jaar geleden? Nou, dat is niet helemaal waar, want uh, um, uh, er zijn allerlei uh, aanpassingen geweest... elke keer met dat pakket enzovoort. De kosten in de zorg zijn in 5, 6, 7 jaar tijd met zo'n 50% gestegen. En dat hebben we allemaal niet met elkaar in de gaten gehad... omdat dat via... Uh, eerst kregen we geld terug met een no claim, heette dat toen nog. Daarna werd een eigen risico ingevoerd. Dus mensen hadden dat niet in de gaten, want op je, op je bankrekening bleef dat ongeveer hetzelfde. Maar je kreeg er nu minder voor en je betaalt er meer voor. Dus het is allemaal veel duurder geworden. En dus moet er een oplossing komen. Maar goed, de meeste mensen hebben puur met volgend jaar te maken. Niet met allemaal dit soort uh, uh, theoretische discussies. En niet denken van waar we wat besparen. En dat begrijp ik heel goed. En waar moet je nou uiteindelijk terecht, zegt u het is, Als u gewoon aangesproken wordt in het café en zegt. Want dat gebeurt natuurlijk. Wat nou, vertel dan maar even, waar moet ik dan werkelijk terecht Of waar u er zelf een, en, en nou niet aankomen vraag. met uh, dat het allemaal moeilijke vergelijkingen zijn. Waar moet je terecht? Ja, op www.kiezer.nl. Ja, ja, ja, ja, nee, ja, dat was ik ook <laughs> okay, al. Oké, dan een andere vraag. Waar hebt u zelf uw verzekering? Ik heb zelf mijn verzekering bij CZ. En wat? Bij bij mag dat ik maar, dat zijn westers. CZZ. Oké, ik denk dat dat dan misschien een antwoord op de vraag is. Nou ja, goed. We hebben gisteren een prijs uitgereikt. Toevallig, we kijken elk ja. het jaar wat, wat is, vinden de klanten van ons 12.000 mensen de beste. Toen kwam OMVZ uit uh, de bus. Dus ja. dat is weer een. Uh, en dan blijken vaak, wel een grappig punt, nog kleine regionale verzekeraars scoren veel beter ja. dan de grote jongens. En zelfs online verzekeringen doen dat. Goed, maar u bent natuurlijk een gezonde jongeman, hè? Dus daar moeten we wel even bij uh, uh, rekenen. Goed, hartelijk dank. Directeur en oprichting van de vergelijkingssite ZorgKiezer.nl. Ik zeg nog één keer. Peter Ruijs ging over de zorgverzekeringen. Zometeen gaan we door. Dan komt Willem Post. Tot zo. Hij laat winden zonder dat iemand er een nodig heeft. Het prachtboek De Avonden verscheen 65 jaar geleden... maar gaat nog lang niet met pensioen. Eeuwige God...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 Bekijk onze rendementen op alex.nl. Alex. Resultaat geldt. Dit is Radio 1.